You and me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 ze is even een kopje thee halen. Uh, Baris Zojokul cool, die komt praten over Beach for Business. Uh, dat is uh, een paar weken gelanceerd op het circuit van Zandvoort. En uh, daar was iedereen aanwezig die daar wat mee te maken had. En als laatste praten wij met Hans Rijmers. Jess in de krocht. Uh, hij is terug in de krocht. Hij was natuurlijk een heel lang bij Nieuw unicum. En uh, we willen graag weten wat hij uh, daarvan vindt. En hoe hij uh, daarmee verder gaat. Ik doe maar een klein stukje muziek. Als er gauw Lenna komt, gaan wij over naar Lenna. Ik heb hem al weer opgezet. Oh, nou, uh, Lenna die komt binnenrennen met een uh, kopje thee.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 Dan kun je dat gewoon doen per e-mail via lena.buurtgezinnen.nl. En die staat natuurlijk ook nog op de website. Zeker. Goed, mocht mensen hier van enthousiast raken om iets te gaan doen. Of mensen die denken van, goh, ik heb eigenlijk wel een buddy maatje nodig. Dan kan dat via de website www.buurtgezinnen.nl. Zeker. Lena, ontzettend bedankt. Dank je wel. To adore you Just go out of there. One last Diamonds in his pockets And that's a grip now This one Said the most about you Rockets Ain't Now you're mad at me, your father will disown you. And it is he'll need his hat man Marry him, or marry me. I'm the one that left me, that I can't just see. I ain't got no future up in the tree, but I don't let a person have a heart to be. I don't let a person have a heart to be. Said, if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you want to buy me flowers. Just go ahead now, we'll leave you like a ton for hours Just go ahead now That's what I said now Princess, princess who I know You just got on now When last diamonds in his pocket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 For hours, just go ahead now. If you want to come, I'm leaving. Just go ahead now. If you like to tell me, I'm Just go ahead now. If you want to find that line, just go ahead now. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Dat ik hier met twee vakantiegangers zit. Eén komt net uit Bonaire en de ander komt net terug uit Gran Canaria. Ah, prima gedaan, dame en heer. Uh, de tweede die ook van de weg terugkomt is Baris Sojokool. Oh Goedemorgen. Goedemorgen. Wij, wij hadden, pak even de microfoon maar We hadden al een keer afgesproken moeten dus schrijven. Ja, ik kan niet, want ik ben weg. En uh, Ik zei, nou, ik wil toch nog even met je praten over. Uh,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 Heel veel fun. En F -U met hoofdletters. En we zeggen ook: de decreet de zeg maar was Zandvoort daagt uit. omdat we hier van ook de mooie uitdagende ja. sporten en activiteiten zijn. He, je weet het, ik ben zelf kitesurfer. Nou, Vandaar de het, wel, ja. het eerste zakelijk evenement wordt een kitesurfer evenement. Ja, ja, ja. Nou, dat valt weer onder sport-events. Ja. Maar dat is dan geen zakelijk evenement. Maar goed, dat, dat is misschien een andere keer. Vind ik daar leuk over te horen. Te... Nou, eerst, uh, eerst praten en dan surfen, kan toch?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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we kunnen heel lang over ODEJ praten, Hans, ja. want daar heb je ook allerlei zaken. Nee, maar <laughs> maar we, we, gaan gaan over, over, op, we gaan over Jess praten. Ja, dat zou ik zeggen, heb je nog een half uurtje. Ah. Nou, nog niet meer. Nee. nee. Maar we hebben nee. nog wel tijd om uh, over Jess te praten. Want yes, je bent natuurlijk uh, ja. sinds de verbouwing van de Krocht.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 in de, In de krocht weer. Ja, want dan uh, komt ja. de piano. Die is door stichting Sabawas geschonken. Wat is dat voor stichting? Nou, Sabawas. Sabawas, was. Ja, dat, <laughs> een beetje een, beetje een klem, het is maar hoe je het Een beetje een klemtoon-dingetje. Uh, dat is een stichting die beheert legaten. Nou, uh, je, gaat, uh, je gaat dood. Mm -hmm. uh, geen opvolging, maar wel een, uh, wel een erfenis. Dan kun je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 Uh, hij heeft uh, in totaal vijf, uit mijn hoofd even, vijf uh, concerten in Nederland. Uh, dinsdag, de tiende, heeft hij de eerste geloof ik in Groningen of zo. Dus daar hebben we een aantal in Nederland. En dan zondagmiddag uh, dan uh, bij ons. Met uh, de Maroni dan uh, piano, uh, Joris Stepen, uh, uh, contrabas. En die woont. In, uh, in New York. Daar is hij ook heel erg bekend in de New Yorkse hmm. jazz scene. Maar hij is ook directeur uh, conservatorium Groningen. Oh. Dus dat reist veel heen en weer. Maar echt top, uh, top bassist en slagwerker Frits Landersbergen. Nou, een die beste medewerker. Die, Wie die kent kenneren. hem niet? Ja, <laughs> precies, precies. Dus die gaan daar een, een uh, heerlijk uh, concert uh, maken. En de cd die wordt opgenomen. Ik hoop dat die dan, dat die dan beschikbaar is...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 Dat is dan de tribute Louis Armstrong. Mm -hmm. En dan hebben we in uh, april uh, Michel Tuinman. Dat is een begenadigde jonge uh, trombonist. Ongelooflijk mm -hmm. goed. En dan eindigen we in maart met, het, uh, met Marjorie Barnes. En dan, okay, dan... We, en dan hebben we drie maanden rust. En dan in september... Uh, en dan kom je weer langs om een de... nieuw seizoen te promoten. Graag. Ja, <laughs> ja, ja, ik ja. zit daar zo aan te denken. Die Fris Lamberg. Die, uh, die speelt natuurlijk...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 En straks is het er niet meer. Dus ik neem maar de vlucht vooruit. Ja, logisch. Ja. logisch. Maar voorheen had ik geen limiet op het aantal te verkopen uh, paspartoos. Want toen konden we ook 160, 170 man kwijt. Nou, dat heeft er maar een paar keer gezeten. Met en Bell of zo. Ja, ja, ja. Heel veel. Uh, maar nu, uh, uh, nu moet je eigenlijk begrenzen mm. op 80. Want je, hebt het, je moet er toch nog wel naar die 100 Vrije inloop hebben. Precies. Die moet je wel overhouden. Ja.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 veel plezier aankomende zondag. Dus ja, volgende, volgende zondag week. moet ik zeggen. Nu, ja, ja, ja, ja, ja, eerst ja, ja. moet jij s'nachts de krocht leegruimen en dan kun je morgen stemmen. Nou, dat gaan die 40 <laughs> vrijwilligers geloof doen. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat er zoveel vrijwilligers ja. zijn die bereid ja, ja, ja, zijn om te helpen. Ja, ja. Ik, echt geweldig. En ik ga ja. morgenavond nog eventjes tussen 6 en 8 bij Haarlem 105 om, uh, om het ook nog even te vertellen. Nou, dat zou ik zeker doen, maar ja, dus, dan, moet je, dus, dan heb je 270 stoelen nodig.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 car you left